8 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Straks in het NOS Radio 1 journaal gaan we praten met Bart Dikkeschei. Hij was vannacht op het station in Santiago de Compostela... waar die hoge snelheidslijn ontspoorde. Details daarover hoort u in het NOS journaal met Mark Visser. Inmiddels is het dodental van dat treinongeluk in het noordwesten van Spanje opgelopen tot zeker 77, melden de Spaanse autoriteiten. Er raakten meer dan 100 mensen gewond, onder wie een aantal ernstig. De hogesnelheidstrein met meer dan 200 mensen aan boord, was onderweg van Madrid naar Ferrol en liep vlakbij een station van Santiago de Compostela uit de rails. Alle wagons ontspoorden. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend, maar de Spaanse regering denkt niet dat het om een aanslag gaat. Correspondent Jessica van Spengen.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 NS en ProRail richten een gezamenlijke stuurgroep op... om een eind te maken aan de voortdurende problemen op het spoor. Dat meldt de Volkskrant. Spoorbedrijven komen hiermee tegemoet... aan de wens van de Tweede Kamer en staatssecretaris Mansveld. Stuurgroep gaat nadenken over gezamenlijke oplossingen... voor problemen als vertragingen bij winterweer en computerstoringen.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 En uiteindelijk is dat een enorme zoektocht geworden met de politiehelikopter, duikers van de brandweer, een politiehond en gelukkig ook heel veel burgers die hebben helpen zoeken. En rond tien voor achter werd het jongetje aangetroffen in het water. Het jongetje werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij overleed.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 De omzet van uitzendconcern Randstad is in het tweede kwartaal met 5% gedaald, maar de netto-winst steeg met 73% naar 63 miljoen euro. Het bedrijf lette een eigen zeggen extra op de kosten. In een groot deel van Europa blijft de vraag naar personeel laag.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 Op de A4. Ja, het is nu uh, verderop op de A4. Bij Zoeterwouderijndijk. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. betekent dat het hier en daar wat langzaam rijdt tussen Leidstendam en Zoeterwouderijndijk. Over zo'n 7 kilometer. En Mark had het er al over, over het weer. Het is, wordt lekker weer. Maar mogen we het nou officieel een hittegolf noemen? Voor de zekerheid gaan we zo eens eventjes bellen met onze weerman, Marco Vroef. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden.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 We hoorden het net al van Mark Visser dat uitzendconcern Randstad minder omzet heeft gehad. We spreken straks de topman Ben Notenboom daarover. En moeten we in het water blijven springen of is de grootste hitte voorbij? We beginnen met de treinramp in Spanje. Het had een feestelijke dag moeten worden vandaag... in de Spaanse stad Santiago de Compostela. Maar de dag ter ere van patroonheilige Sint Jacob... heeft een pikzwarte rand gekregen. Gisteravond ontspoorde er een hoge snelheidstrein bij de stad. En inmiddels is het aantal doden opgelopen tot zeker 77. Nederlander Bart Dikkenschei is in Santiago de Compostela. Bart, um, je bent gisteren gaan kijken bij de plek van uh, de ramp. Wat trof je daaraan? Um, op de plek van de ramp... Uh, trof ik eigenlijk een scène aan uit een, uit een actiefilm. Uh, de, de, de trein was als een soort Mikado-set uh, door de lucht ge, gegooid. De, de hele, de hele onrealistische beelden eigenlijk. Ja, het lag echt uh, allemaal in elkaar en over elkaar. Ja, ja zo zou je het wel kunnen... Ja. Zo kan je het wel zeggen, ja. En um, de rampplek zelf, want je was vrij snel uh, na het ongeluk uh, uh, daar. Hoe zag dat eruit, uh, de hulpverlening? Um, op het moment dat ik aankwam... waren alle uh, zwaargewonden mensen al naar het ziekenhuis gebracht. En de rest van de uh, mensen die niet gewond waren of lichtgewond... waren waren afgevoerd. Um, ja, er lagen, uh, uh, lagen een hoop lijken... En er, waren, er was een hele hoop brandweer en een hoop uh, kraanwagens uh, die, die al gearriveerd waren. Verder hmm. um, waren ze bezig om grote bouwlampen op te hangen aan de uh, hoogspanningsmasten... zodat uh, ze de rest van de nacht door konden werken. En veel mensen uit de stad die mee aan het werken, aan het helpen waren... of waren er ook veel ramptoeristen? Er waren vooral uh, heel veel ramptoeristen... Um, ja, mensen wisten niet zo goed wat ze moesten doen. In ieder geval totdat de vraag kwam om, om bloed te doneren. En ja, toen zijn mensen eigenlijk massaal maar naar de, uh, de plek des zonnehels gegaan. Ja, om te kunnen helpen, uh, althans om bloed misschien te kunnen doneren. Heb je mensen trouwens nog gesproken die het hebben zien gebeuren? Ik heb uh, gesproken met een mevrouw die tegenover het uh, spoor woont... op de plek van het ongeluk... Um, deze mevrouw die gaf aan dat, ze, dat zij het idee had... dat deze trein heel erg hard reed. Um, voor voor het, het, het gedeelte daar in ieder geval. Ja. Um, meer heb ik, uh, heb ik niet gesproken. En mensen die op zoek zijn naar bekenden? Um, ja, uh, ik weet van één iemand die is op zoek naar haar vriend... Uh, die uh, niet op de officiële doodlijst staat... maar ook niet op de lijst uh, van gewonden. En die heeft daar nog geen uh, verdere hulp op, of antwoord op kunnen krijgen. Ja. En, en, en nu, uh, vanochtend, hoe ziet het er vanochtend uit? Uh, het, is, het is rustig in de stad. Er is een hoop... Uh, eigenlijk is alles nu dicht. Uh, het is vandaag alsnog een, een nationale feestdag. Uh, omdat er geen feest gevierd wordt, is alles wel dicht. Verder... Uh, ja, eigenlijk een beetje wat je wat je zou verwachten op op uh, in, uh, in Amsterdam op een zondagochtend uh, een, uh, een hoop uh, ja. mensen die uitgeweest zijn en zo. Een hoop uh, ja. uh, jongeren. Ja, uit, uitgestorven eigenlijk, dat is misschien wel het woord. Maar Bart zei, in Santiago de Compostela, dankjewel. Um, we gaan er verder over praten met onze Spanje-correspondent Jessica van Spengen. Jessica, uh, 77 uh, doden zijn er inmiddels uh, geteld. Zal dat aantal nog oplopen? Zijn er heel veel zwaar gewonden?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 Dus ja, er zijn natuurlijk mensen daarin bekneld geraakt. Je zag ook gisteren via beelden dat de brandweer... met grote knipschade bezig was om mensen daaruit te krijgen. Omdat de, ja, mensen waren die er niet zelf uit konden komen. Bij vliegtuigen heb je passagierslijsten. Hoe zit het eigenlijk bij treinen? Dat is op zich goed geregeld in Spanje, omdat dit lange afstandstreinen zijn. Deze tocht van Madrid naar Santiago, deze trein zou nog verder gaan... maar deze tocht naar Santiago duurt toch zo'n zes, zeven uur. En je moet echt um, via, um, als je bijvoorbeeld via internet boekt... maar ook als je naar het, het, het treinstation zelf gaat... moet je je identiteitskaart of je paspoortgegevens inleveren. Of Dat moet je doorgeven. Dus in principe is het vrij snel terug te halen natuurlijk... Uh, ja, wie er op die trein zaten. Het is natuurlijk niet helemaal uh, duidelijk nog wie wie is. Want uh, wat wel duidelijk was gisteren... is dat er zoveel gewonden waren... dat ook inderdaad buurtbewoners gingen helpen... om die gewonden uit de treinen te krijgen. Dat er op een gegeven moment, zoals uh, ja, Bart ook al beschreef... Uh, gewoon lichamen op de rails lagen. En dat, daar werden gewoon doeken overheen gelegd. Dekens, ook handdoeken...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 Jessica van Spengen was dat met het laatste nieuws over het treinongeluk in Spanje. De Nederland dan. Het is al vier dagen warm in Nederland. En dus is de belangrijkste weervraag van vandaag: wordt het voor de vijfde dag op rij warm genoeg? Want dat is van belang, want dan kunnen we spreken van een hittegolf. Marco Verhoef van de NOS en van Weerplaza, Goedemorgen. Goedemorgen, bed. Gaan we die hittegolf Marco vandaag bereiken? Nou, het moet raar lopen als het niet gaat lukken. Ja. Dus uh, laten we er gewoon van uitgaan dat dat inderdaad het geval is. Uh, gisteren was het uh, eigenlijk de spannendste dag. Uh, toen hadden we te maken met buien en bewolking en de vraag was... ...zou de zon op tijd doorbreken om het kwik in de beeld boven de 25 te krijgen? Uh, dat is uiteindelijk met gemak gelukt. Het is zelfs 27 graden geweest. En ik ga ervan uit dat we vandaag die waarde 27 ook weer halen. Ja, en dan hebben we de vijfde dag op rij boven de 25. En we hebben er ook al drie boven de 30 gehad. En ja, dan is het officieel een landelijke hittegolf. Ja, dat is ooit zo afgesproken dat we dan spreken van een hittegolf. Ja, ja de, de regel is inderdaad voor landelijk kijken we naar het station De beeld bij het KNMI. En uh, uh, als we daar aan die voorwaarden voldoen, dan is het landelijk een hittegolf. Kijk, regionaal gaat het allemaal een stuk sneller. Hè? In Brabant en Limburg, bijvoorbeeld, uh, uh, gebeurt het vaker. En uh, duren de hittegolven ook meestal wat langer dan, uh, dan in het midden van het land. En maar voor die landelijke grens kijken we naar het station de Wild. Ja, de vorige hittegolf, ik heb het even opgezocht, is alweer zeven jaar geleden. Uh, hebben we zulke slechte zomers gehad? Uh, op zich wel. Ze waren niet al te best. Eh, het is ook een beetje een eigen beleving hoor. Maar in mijn beleving zijn dus vooral de schoolvakanties de laatste jaren eh, redelijk... Eh... Ja, dramatisch klinkt heel zwaar, maar niet al te best gelopen. Dus je hebt kinderen zeker. Ja, ja, inderdaad, ja. En, en overal vooral niet, niet zo heel heet. Er zaten best wel eens een keer een 30 graden of twee dagen 30 graden tussen, maar dan haalde je die derde niet. Dus daar zat het een beetje in. Overigens is het normaal uh, ongeveer eens in de drie jaar dat je een hittegolf hebt. Uh, dus je hebt hem echt niet elk jaar. Nou ja, sla je er eens een keer een over, dan zit je zo vijf, zes, zeven jaar verder. Uh, dus wat dat betreft is het niet uh, ongebruikelijk dat het even duurt. Uh, het gebeurt ook wel eens een keer dat je de twee want in dat jaar wat je net noemde, 2006, eh, hadden we zelfs twee hittegolven redelijk vlak achter elkaar. Ja, en deze hittegolf, die kan misschien nog wel een tijdje aanhouden. Ja, dat zit er wel in. Het is nog een beetje de vraag hoe, ver dat dat, of hoe lang dat dat precies gaat duren. Maar als ik nu naar de, naar de gegevens kijk, kijk, vandaag halen we die 25 wel. Morgen zit dat er wel in. Zaterdag zit het er wel in. En ik denk zelfs zondag ook wel. Dus dan zit je op een dag of 8, 9. En ook maandag en dinsdag is het allemaal niet, niet zo heel zeker... dat we nou echt ver onder die 25 graden gaan duiken. Dus wat dat betreft, laten we het voorlopig even houden op tot en met zondag. Maar er is best de mogelijkheid dat die nog een stuk langer duurt goed, weer, hittegolf of geen hittegolf, lekker weer is het. Uh, ja, zolang het niet zo plakker is. Vannacht was een lekker nachtje inderdaad. Het <laughs> lekker afgekoeld. U heeft goed geslapen, ik hoor het al. Heerlijk. <laughs> Marco, dankjewel. Oké, <Okay>, groetjes. <tie> Jolanda van der Welde is bij de ANWB met uh, meerdere files. Ja, twee stuks. Uh, op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp nu drie kilometer. Daar zijn nu echt alle rijstroken weer open. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar is de linkerrijstrook dicht. Bij Randweg Dordrecht staat drie kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Omzet van een Ronstadt is in het tweede kwartaal met 5 gedaald. Maar de netto-winst steeg met 73 dankzij efficiënt werken en extra te letten op de kosten. Daarmee lijkt de trend op de uitzend... en dus de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal... erg op dat van het eerste kwartaal. Gaan we over praten met de bestuursvoorzitter van Randstad, Ben Notenboom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, ik word er toch niet echt van vrolijk van. hoor. Natuurlijk fijn dat de winst stijgt dankzij efficiënt uh, werken... Uh, en, uh, en dergelijke. Maar ja, de uitzend maar ik blijf wel erg zwak. Ja, nee, maar als u, dat is sowieso triest dat u, als, u, als u daar uh, bedroefd van wordt. Dat willen we natuurlijk niet. Maar uh, er zijn ook wel wat lichtpuntjes om u misschien een beetje op te vrolijken. Uh, nou, uh, Mag dat helpen? Zijn Doe dus, even. <laughs> uh, Europa is per saldo inderdaad nog uh, eigenlijk hetzelfde als vorig kwartaal. Meer vijf ongeveer procent uh, vergeleken met, de cel, uh, met, met het kwartaal vorig jaar. We zien uh, wel dat door het kwartaal heen, met name in juni, zien we een aantal landen... Uh, groei, De, wat we daarvoor uh, niet of veel minder zijn. Uh, met name Spanje en Portugal zien we groei, we zien uh, Engeland is uh, in juni wat aan het groeien, Italië is wat aan het groeien, uh, Scandinavië, met name Zweden zien we, zien we groei. Duitsland was aan het krimpen en is ook weer uh, op nul terug. Dus er zijn wel wat lichtpuntjes om u een beetje op te vrolijken. Ja, nee, d -d -d -d Dank u wel voor <ti's> het uh, vrolijke moment. Ja, ik ben dienstverlener, ja. dus dat is mijn m'm werk. Ja, precies. Wat doet u trouwens uh, zo, uh, zo goed? Want u verdient heel veel door kosten te besparen en, en, en slim te werken. Hoe doet u dat? Ja, dat zijn twee dingen. Vorig jaar bij het tweede kwartaal hebben we aangekondigd dat we de komende vier kwartalen, dus dat zijn nu de afgelopen vier kwartalen, tussen de 70 en 100 miljoen euro zouden besparen. Dat zijn er 143 miljoen uh, geworden, dus dat is, uh, is meer dan, uh, dan goed gelukt. Dat is een gedeelte door reorganisaties en een gedeelte door natuurlijk verloop niet, uh, niet aan te vullen. Maar reorganisaties, is dus gewoon uitzendbureaus samen te voegen, althans vestigingen? Nou, uh, een beetje, maar voornamelijk eigenlijk hebben we hebben we kosten bespaard in, uh, in uh, hoofdkantoorfuncties en en zoals we dat noemen backoffers. Okay. Dus uh, we hebben geprobeerd om onze verkooppotentieel uh, uh, in stand te houden, vestiging in stand te houden en, en met name overheid uh, te reduceren. Dat is heel goed gelukt. Het tweede is inderdaad slimmer werken. Uh, we hebben heel, uh, verschillende manieren om klanten te bedienen. Vroeger hadden we altijd uh, alleen maar één model, dat was een vestiging en een unit met twee intercedenten. En nu hebben we wel tien verschillende modellen, waarvan het ene model helemaal op het internet gebeurt. En het andere, het uiterste, zitten we bij de klant binnen. En, en, en om dat nou efficiënter yeah. te doen, yeah. om dat slimmer af te stemmen op die klanten, dan ga je efficiënter leveren. En geef je een betere service aan de klant en dan verdien je ook wat meer. En het kan dus met minder mensen, want u heeft niet meer overal ook die kantoren nodig? Je hebt wat minder kantoor nodig wel die toch altijd houden. Want onze mensen die moeten in de markt zitten waar ze zijn. Daar verkopen ze. En daar zitten de kandidaten die ze moeten spreken. Dus per saldo zitten we altijd nog wel door het hele land heen. We streven wel naar gemiddeld wat grotere kantoren. Yeah. En er is tegenwoordig wat minder behoefte om op, op A1-locaties te zitten. Omdat toch heel veel... Niet kruis... meer in die grote winkelstraten. je kan ook aan de, aan de rand zitten. Dat is ja, het mij. of in een kantoorgebouw of dat ja. soort dingen. Ja. Nou zegt um, hier op de economieredactie André Meinema... die heeft altijd zo'n die uitdrukking, die zegt... het uitzendwerk geldt als een soort kanariepietje... zoals je vroeger had in de kolenmijnen. Ja. Als de kanarie niet meer zinkt, dan wordt ja. het link. Ja. Wat zegt de kanarie op dit moment? Ja, nu zijn we wel een heel flinke kanarie. Wat dus als, als, als, als wij dood omvallen, dan uh, geeft het toch wel enige schokken, uh, ben ik bang. Uh, het gaat verder dan een canarie maar, maar wat ik zei, dus we zien dat door het kwartaal heen, uh, over er is natuurlijk meer dan Europa. Hè. Europa is, uh, is voor ons belangrijk, er is twee derde van de omzet, maar uh, onze grootste markt is Noord-Amerika. Daar gaat het goed, daar hebben we uh, de hoogste winst uh, ooit uh, als je kijkt naar percentage en nominaal zelfs. Uh, we hebben daar borden yeah. gestuurd om uh, meer winstgevende omzet te hebben en de verlieslatende omzet uh, te verliezen. Dat is goed gelukt. Dus we hebben wat krimp in de omzet en wat groei in de bruto marge. Maar hier in, in, in, in Nederland, wat zegt de Canarie in Nederland? In Nederland zien we dat het uh, eigenlijk min of meer stabiel is. De laatste 7, 8 kwartalen zitten we steeds tussen de min 3, min 4, min 5 procent. De markt ook. Ja. We zien wel segmenten die, die flink aan het groeien zijn ondertussen. Noem het uh, Automotive, er worden, worden best veel vrachtwagens gemaakt in Nederland door verschillende producenten dat, dat groeit hard. We zien de trans transportsector is behoorlijk verbeterd. We zien uh, overheid is bij ons uh, goed gegroeid, maar met name de lagere functies, nog niet, de, de IT-professionals en zo. We zien uh, IT in het algemeen ook, uh, ook wat groeien. Dus er zijn best sectoren waar het, uh, waar het wat beter gaat. Maar overal uh, willen bedrijven en instellingen nog niet echt meer aan uh, personeel? Ja, nee, dat, dat zal samenhangen met uh, de ordeportefeuille die ze hebben. En die is blijkbaar nog niet dusdanig dat ze, dat ze heel veel meer gaan inlenen. Meneer Notenboom, ik dank u wel dat u ons heeft bijgepraat... over Dag de cijfers gedaan. van uw bedrijf van Randstad. Dag. Kent hem misschien van You don't know, dit was a little in the middle en trouwens ook heel erg goed werk van Bruce Springsteen nazingen. Maar dat zijn. IJssalons worden steeds creatiever in het verhogen van de omzet. Kinderpartijtjes, workshops of demonstraties... en de verkoop van pannenkoeken, oliebollen, chocola. Vooral jonge ondernemers willen op deze manier... met hun ijsalon het hele jaar open zijn. Verslaggever Jeroen Schutijzer viel met zijn neus in de belter. Dat deed hij bij Roberto's IJssalon in Hartje Leiden. Eens even kijken hoor. Hutspot 5 euro, zuurkool 5 euro, boerenkool 5 euro. En dan hebben we ook nog een gehaktbal en een rookworst. Dat is best wel een beetje raar hè, voor een ijssalon. Ja zeker, maar het mooiste is in de winter is er natuurlijk uh, de stamppotjes en de soepjes. En in de zomer is natuurlijk de Braziliaanse ijs. Roberto, je komt oorspronkelijk uit Brazilië ja. en je wilde een Braziliaanse ijssalon ontwerpen. Nou, die heb je nu. Ja, absoluut. Wat is hier anders? Wat anders is, het is uh, zoals zo mensen binnenkomen, mogen ze zo, zo altijd proeven. Heel veel mensen concentreren alleen maar op pistache of op bijvoorbeeld uh, stracciacella. Ze moeten ook andere dingen proberen. En dat is bijvoorbeeld de fruitkanten van Braziliaanse. Dus zo bijvoorbeeld guarana, acai, maracuchas. En de sfeer, daar gaat het om. Lekker de Braziliaanse sfeer erin, lekker de samba erin. Al van tevoren dacht ik er al over na, van ja, wat ga ik in de winter doen? Ja, want je bent uh, kok geweest. Je hebt de hotelopleidingen gevolgd. Ja, dat heb ik allemaal uh, gevolgd. Je vond het zonde om daar niks mee te doen? Ja, precies. Ja. Dus je bent ook specialist in de SNET? Ja, absoluut. En uh, heel veel mensen die komen echt voor de SNET. En ja, die maak ik echt alle minuut maak ik het hier in dit kleine pandje. Als er, als er een markt is, dan ruiken ze al de soepjes of ze ruiken de stampotjes. Ik heb natuurlijk heerlijke soekadevlees. Ik heb de rookworst, de gehaktballetjes. Vinden mensen dat raar dat ze hier binnenkomen en ze zeggen... hé, hey, dit was toch een ijssalon? Ja, in het begin wel, maar uh, later gaan ze begrijpen van... Hey. Dat is wel een goed leuke concept van je. Ja, en het, het is ook heel anders. Het ziet er ook meteen anders uit. Het is natuurlijk andere kleuren. Het is weer heel wat anders. Dan is het weer lekkere André Hazes. Eh, muziek wordt er gedraaid. wordt er bijvoorbeeld... Ja, gewoon echt een Hollandse kant. Dat hoort bij de winter. Dat hoort bij de winter. Lekker knussig gevoel moet je hebben. Maak je nou meer omzet met het ijs of met de stampot? Het ijs is natuurlijk, uh, uh, uh, yeah, dat is gewoon een impuls, Blijf een impuls. Mensen denken van, oh, oh, lekker even snel een ijsje. En in de winter is het wanneer je echt, je moet er trek in hebben en je moet er naartoe gaan. Stamppot is minder een impulsproduct. Ja, precies. Ja, absoluut. Ben je niet bang dat andere ondernemers dit zien, hè? En denken van, zo, die Roberto, die is ook slim. Ja, ja dat mag, maar uh, ik en, ben... En, in, in, en die gaan door... het naapen. Maar het wordt nooit zo lekker als mij. <laughs> eerste keer, maar super lekker ijs. <laughs> ja. Had u gehoord van deze ijssalon? Ja, ja, ja, ja. veel rijen gezien hier buiten. Dus uh, nu ja. maar proberen dan. <laughs> nou, we komen hier best vaak ja, ongeveer één keer of twee keer per week. Nou, omdat ze hier het lekkerste ijs verkopen, vinden wij. Dat vinden jullie, ja. En uh, ik denk dat mijn broer het er ook mee eens is. En ik probeer wel zo min mogelijk aan te trekken met crisis. Ik ga gewoon door. Mijn gevoel is gewoon: zit in je, in, je, in je hoofd. En dan denk ik denk crisis, crisis. Nee, ik heb geen crisis. Ik heb zelf ook geen vriezer, dus dat is een extra reden om nog vaker ijs te komen halen. En als het goed weer is, dan rij je echt tot om de hoek. In de winter maakt hij standpotjes. En dan kun je kiezen tussen welke of je andijven wil of boerenkool. En dan maakt hij ook heel lekker rundvlees en lekker rookworst. En allemaal vers bereid, soms met een beetje gekke dingen als rode wijn ertussen. Een reportage. Van onze Jeroen zijn bij Roberto. Volgens de Vereniging van Ambachtelijke ijsberijders is één op de vijf ijssalons inmiddels het hele jaar open. Verwachting is dat dat aantal verder zal gaan stijgen. Andere verslaggever, de economieverslaggever Louis Dekker, die is aan het eiland hoppen in Nederland. Vandaag is hij op Ameland. Ja, oh. Jullie staan lekker in de weg, jongens. Wat zeggen ze nou? Ze zeggen meh, oftewel, wat doen jullie hier? Het is ons gebied. Meeh. Waar zijn we? Tussen hond en ballen uh, bij de veugelpolen. Een hoogwatervluchtplaats voor vogels. <laughs> Na half negen hoort u meer van Louis. Vanaf Ameland en vanaf de Waddenzee.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 Dodental van het treinongeluk in het noordwesten van Spanje is opgelopen... tot zeker 77 en meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt. De hogesnelheidstrein met meer dan 200 mensen aan boord... was onderweg van Madrid naar Ferrol... en liep vlakbij station van Santiago de Compostela uit de rails. Alle wagons ontspoorden. Oorzaak van het ongeluk is nog onbekend... maar de Spaanse regering denkt niet dat het om een aanslag gaat.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 Ook zaterdag dit soort buien, zondag waarschijnlijk ook nog wel. Mogelijk zijn ze dan iets minder zwaar... omdat de temperatuur iets minder hoog uitpakt. Het blijft echte zomers. Ongelukjes zorgen voor kleine files. Jolanda van de Velden bij de ANWB. Zo is dat. De langste file nu op de A16. Ik noem nog even de A4, de Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp nog 2 kilometer. Dan die A16, Rotterdam richting Breda. Een aanrijding tussen Zwijndrecht en Knopend Klaverpolder. 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Aan het zandpad in Utrecht moeten de prostituees vertrekken. Dat besliste de rechter gisteren. Negen uur moeten ze weg zijn. En ze bereiden zich er daadwerkelijk ook op voor. Na de ster schakelen we met Utrecht. Acht, negen... 9... Kinderen met de stofwisselingsziekte betten worden blind... en kunnen hun vriendjes alleen nog maar horen.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 Grote tassen verlaten de vrouwen één voor één het zandpad in Utrecht. Prostituees moeten voor negen uur de bootjes bij de Utrechtse Manningsbrug hebben verlaten. We het geluid van de stofzuiger volgens mij. Matthijs holt erop. Flink boenen en poetsen? Ja. Ja, iedereen uh, moet hier alles schoon opleveren. Dus dat betekent inderdaad poetsen, poetsen en nog eens poetsen en dan nog even de stofzuiger langs. En dan pas uh, als je dat hebt laten zien aan de toezichthouder, dan pas mag je hier weg. Ik heb de afgelopen uur tijd even rondgelopen. Ik heb wat dames uh, gesproken. Zoals er een Spaanse vrouw die hier zeven jaar heeft gewerkt en nu toch maar terug gaat naar haar moeder in Barcelona. Zegt ze: werken is klaar, ze stopt ermee. Hetzelfde verhaal uit, uh, van een vrouw uit Hongarije en een vrouw uit Bulgarije. Die zeggen, nou, we gaan eerst op vakantie. Eerst maar eens uitrusten van alle stress van de laatste weken. En uh, daarna stoppen we ermee, want we gaan weer terug naar huis. Terug naar uh, het land waar ze ooit uh, vandaan kwamen. Dan, als ze hebben schoongemaakt, ze hebben het opgeleverd... dan krijgen ze nog van de toezichthouder een knuffel. Althans, de meeste vrouwen wel. Die hebben hier zo'n uh, zo hokje waar ze even kunnen verzamelen. En uh, dan wordt uh, afscheid genomen. Daar, uh, daar wordt, uh, kan iedereen nog even met elkaar uh, bijpraten... En uh, inmiddels zijn ook de vuilnisbakken gelegd. De deksel kan weer dicht. Want net pelden ze uit van kussens, radio's, gimpen, wat een hoop kleding natuurlijk. En ik kwam ook nog een hele verzameling dildo's tegen die hier op de vuilnisbakken lag. Het is allemaal net uh, afgevoerd. En uh, een van de dames die vroeg ik kort daarvoor hoe het eigenlijk met haar gaat. Slecht. Ja, waarom? Ja, ze kan niet werken. Nederland moet wel hard werken. Om alles te overleven. We betalen alles. Hoe moeten wij dat doen? Het is de laatste ochtend. Wat betekent dat voor u? Wat bent u aan het doen? Weet ik niet. Echt. Onzin. Onzin. Weet ik niet. Afwachten. Heeft u hier lang gewerkt? Nou ja, een paar jaar. En hoe waren die jaren? Ja, slechte tijden, goede tijden. Ja. Eigenlijk goede tijden, nu slechte tijden. Ja. Ja. En wat waren dan, nou laten we het goed positief houden, wat waren de goede tijden? Ja, ze bemoeien niet. Ik ja, moet een meester zeggen dat wij zijn euh, gedwongen of weet ik veel. Ga je de pure ons niet iemand anders. Kijk, ja. het, in plaats van hij te pakken, slechte ja, mensen, of weet ik veel. Wij, Dwing de meisjes, hij pakt ons gewoon. Ja. Omdat hij is niet sterk genoeg. Hij is gewoon niemand. Anders burgemeester je... Wolf, zo bedoelt u dan? Ja, Burgemeester Wolf. Oh, ja. Pff, mogel. K Kennen alle vrouwen elkaar eigenlijk hier op de, lang op nee, de bootjes? Niet. Nee, niet. Uw buurvrouw die verlaat nu met alle tassen de loopplank en dat, die zit in de taxi. Ja, dan moet je, wat moet je doen dan? Oh, even tot ziens zeggen misschien. Aan wie? De buurvrouw die hiernaast werkte? Ja, wie moet tot zeggen? U misschien? Ik dacht als u elkaar goed kent. Ja, niet. Nee? Zo sterk zijn, zijn de. Ze zijn gestrest allemaal. <laughs> misschien ook omdat ik hier sta met de microfoon? Hè? Nee, niet. omdat. No. Gestrest omdat het einde er ja, is. Ja, dat moet je wel toch overleven. Niemand werkt voor. Uh... Oh jeetjes, ik heb niks meer anders te doen. Dat moet wel toch centjes verdienen. Ja. Wat gaat u doen? Naar huis slapen. Ja, het is, u heeft natuurlijk de hele nacht gewerkt ook. Maar wat gaat u volgende week doen? Dat bij wijze van spreken, voor over een maand. Ik heb helemaal geen idee. Ik denk dat de burgemeester gaat veranderen zijn uh, gedachten. Ja. Nou, ik wens u een heerlijke nachtrust en een ja. uh, mooie toekomst. Dank je wel. En ik hoop dat je uh, krijgt meer hersenen. en laat ons toch werken. De portage vanaf het Zandpad, waar nog een kwartiertje ongeveer de boten open zijn van Matthijs Holtrop, maar ze zijn al aan het opruimen. Verslaggever Louis Dekker die hopt door een van de mooiste gebieden ter wereld, de Waddenzee. Want die zee staat al vier jaar lang op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er waren grootste plannen om daar economische munt uit te slaan. De Waddenzee op de kaart zetten. Toerisme promoten. Het gebied als het ware een merk maken. Maar het lukt voor geen meter. De Waddeneilanden zijn populair, maar de Waddenzee is nog steeds geen trekpleister. Vanaf Ameland, Lubie Dekker. Het is al vier jaar geleden dat de Waddenzee werd bestempeld als werelderfgoed. Iets om trots op te zijn, zou je zeggen. Maar we hebben er eigenlijk jarenlang niks van gehoord. En het gevolg laat zich raden: geen hond weet het. Uh, nee. Nee, geen idee. Weet u het, meneer? Volgens mij zeg, heb ik hier op de weg hier naartoe zelfs een bordje zien staan van UNESCO. Maar dat was dan ook alles. Of het eronder viel, uh, weet ik niet. We hebben in Nederland een, uh, meerdere dingen die eronder vallen. Oh, is dat zo? Dag, mevrouw. Dag, meneer. Weet u het van het werelderfgoed? Ja, ik ben ook tegen. Ik wist het niet, nee. Nu wel. En nu weet ik het wel, ja. Ja, dat is lekker makkelijk. Inderdaad. Wat is even werelderfgoed? Dat is uh, helaas behoorlijk onbekend nog bij de mensen. Dat is het waar ik mee bezig ben om te proberen om dat toch bij de mensen tussen de oren te krijgen. U bent de aanjager, hè? Ja, ik, uh, ja we hebben besloten om het aanjager te noemen. Het was eigenlijk eerst coördinator of projectleider. Maar eigenlijk is het aanjager, ik probeer de boel uh, op te jutten... zodat uh, we gebruik gaan maken van die status die we nu al bijna vier jaar hebben. Opjutten, dat is wel een opjutter. mooi woord, hè? Ja, opjutters is me eigenlijk mooier. John de Haan, Op jutter van overheden en ondernemers. Zullen we de fiets de fiets laten? Dat is goed, dan gaan we hier proberen over te steken. Ik krijg een de voeten, jij niet. Jij mag mijn laarzen gebruiken en ik, ik heb schoenen aan, dus... Ja, dat vind ik heel aardig. Was is door de vuil? Nou, daar ging ik bijna. <lacht> ja, gaat hartstikke goed. Ik heb een natte linkersok. Oké, okay, sorry. Als je om je heen kijkt, die mooie vergezichten hier, de klei waar je tot aan je enkels bijna in wegzakt, dat is het wat. En hieronder gebeurt heel veel. Je ziet hier allemaal gaatjes waar uh, allerlei beesten leven. ja. Het krioelt onder mijn laarzen. Dat klopt helemaal, ja. Er zitten garnaaltjes, er zitten allerlei soorten wormen. Uh, kokkels. Als je met een expert hier loopt, zegt van... hé, hey, daar moet je even graven. En die heeft zo'n handvol kokkels. De toeristen die naar het eiland komen, die gaan vooral naar de Noordzee. Er lopen hier op dit moment 30.000 toeristen op aanland rond, denk ik. Je ziet er hier bijna niemand. Daar loopt een klein groepje en de rest zit allemaal aan de Noordzeekant. Ze zijn aan het fietsen in de duinen, maar de Waddenzee is een. Vergeten gebied. Er is nooit echt aandacht aan besteed. Het wat is iets waar je overheen vaart uh, als je naar een eiland gaat. Je kijkt even naar links of naar rechts of je een zeehondje ziet. En dan is het wel gebeurd bij de meeste mensen. Voor de rest is het een een keertje onder de dijk langs. Maar dat doet uh, ook uh, 80% niet, denk ik. En het is zo'n uniek gebied dat je echt... Uh, als we dat goed in de markt gaan zetten samen met Duitsland en uh, Denemarken straks... dan kunnen we daar uh, heel veel profijt van hebben nog. Zo, en weg is de rust. Ja. Mensen gesignaleerd. Zeven mensen uh, die uh, ja, met een schep en uh, zijn aan het pieren steken geweest, denk ik. Ik weet niet. Wat hebben jullie gedaan hier zo? Kokkels gezocht. Kokkels? Weet je wel hoe die eruit zien dan? Ja. We hebben er heel veel. Oeh, ik zak weg. Ja, ik ben niet de enige. Hebben jullie ze geteld? Nee. Nee. nee. Twee emmers vol. En wat ga je ermee doen? Vanavond eten, denk Op eten? ik. Zielig. Het is niet zielig. Echt? Er zijn er heel veel. Wat doen jullie hier? Eh, We hebben vakantie. Dat dacht ik al. Ja, Absoluut en helemaal volop genieten hier op het Wad. Kijk eens om je heen, man. Prachtig uitzicht. Ja, ik wil wel kijken. Ik zit weer vast met mijn laars. Ja, dus ik zal je vasthouden. Dan moet ik moet echt even rondkijken. Kijk, ja, dit is vakantie hè? in eigen land. Moddervoeten halen. Zo is het maar net. Ja. Werelderfgoed. Wist u dat al? Ergens heel ver weg. Dat is best gek, hè? Bijna niemand weet het. Maar, maar maakt dat wat uit om ervan te genieten? Het zijn wel herrie hoor, die kinderen van u. Ja, goed, hè? Hier hebben we de ruimte. Met de andere zijn hebben we weggeschopt. <laughs> Te veel herrie. Dan gaan jullie maar naar het Wad. Dat is niemand. Nou is het al vier jaar geleden dat de Waddenzee werd uitgeroepen tot werelderfgoed. En in die vier jaar hebben we er weinig van vernomen. Er is weinig mee gedaan. Het was een mooi feestje dat het we werelderfgoed Erfgoed werd. En sindsdien is het eigenlijk heel erg stilgebleven. Hoe vervelend vindt u dat? Ik vind het heel erg jammer. Toen we genomineerd werden, was een van de redenen waarom ondernemers uiteindelijk meegingen... was ook omdat je er als ondernemers, zeker in toeristische zaken, er wat mee zou kunnen doen. En eigenlijk heeft niemand dat echt opgepakt. Dus de ondernemers hebben nou zoiets: ja, het is werelderfgoed, Zo wordt. We doen er niks mee. We doen er niks mee. Mooie, het geluid van het wat. De laatste spreker was John De Haan. Vanavond in de avondeditie bij Joost Sonnings in het Radio 1 Journaal. Het vervolg van de Wadden Tour van Louis. Elke werkdag ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. De manier waarop we de gezondheidszorg hebben georganiseerd is een voortdurende bron van discussie. Deze week belicht verslaggever Trudy van Rijswijk de problemen die er zijn vanuit verschillende invalshoeken. Vandaag aflevering 4 met de kijk op de zaak van specialisten: Gynaecoloog Sjaak Wijman in de poli in Groningen. Is dat het hart van uw baby, Dienko? Ja. Wat leuk, deze mevrouw met haar baby. Dat is uw patiënt, u bent gynaecoloog hier in het ziekenhuis. Die mevrouw die krijgt straks een rekening. En die begrijpt dan waar het over gaat, denkt u? Nee, voor een bevalling is dat eenduidig. Er um, staan natuurlijk allemaal rare nummers op. Uh, waardoor patiënten die nummers niet zullen begrijpen. En het is ook maar de vraag of ze de prijzen zullen begrijpen. En het kan maar zo zijn dat mijn naam daarop staat... terwijl een andere dokter de bevalling heeft gedaan. Uh, dat heeft te maken met het feit met wie zij het eerste contact had. En dat is een beetje uw probleem, geloof ik, met het systeem? Kijk, die mevrouw die, die krijgt een rekening van dokter Wijmen... heeft ze nooit gezien. Nou, het kan ook zijn dat de naam van een zuster erop staat... omdat... Bij bevallingen worden wel eens epidurale pijnstillingen gegeven. En dat wordt versleuteld over alle bevallingen. Dus niet alleen bij de mevrouw die het is waar het is gebeurd. Maar alle vrouwen betalen een deeltje. En dan staat er opeens een naam van een anesthesist. Terwijl ik mevrouw zegt: ik heb nog nooit een anesthesist gezien. En die denkt, die dokter is een oplichter. Ja. Um... En daar houdt u je niet van. Nee, daar hou ik zeker niet van. Want uh, ik denk dat, uh, zoals de meeste dokters... Uh, willen we een goede relatie met de patiënt. En dan staat wantrouwen, dat staat wel echt in de weg. Want die mevrouw, die komt naar mij toe... En die zegt, ja, hier ben ik, dit is mijn probleem, wil je mij helpen? Nou, en als, als zij dat doet en zij zou mij niet kunnen vertrouwen, dan is het einde zoekt. Ja, ze moet u wel kunnen geloven als u wat zegt. Ja, maar dit soort uh, pericula over rekeningen, die mogelijk wel of niet kloppen. Hè. We hebben toen laatst een hele uitgebreide publicatie daarover gehad, alsof er veel fraude in de zorg zou zijn. Nou, dat soort publicaties, dat geeft geen vertrouwen in de sector. Wat een piepklein babytje is dat. Hoe oud is dat? 34, in de 34ste ja. week. Zo. Hier zijn we bij de iets gecompliceerdere gevallen. De hele kleine babytjes. Hier gaat het mis hè, met dat declaratiesysteem. Bij zo'n vroegtijdige bevalling, hè, of een complexe bevalling daar kan het al wel eens lastig zijn of van wat moet ik nou gaan invullen? Wat is nou het type bevalling? Welke kosten brengt dat met zich mee? En daar kan ik me wel eens voorstellen dat patiënten... ja, nou begrijp ik er echt helemaal niets meer van... want mijn zuster die was hier en die kreeg die rekening en ik kreeg deze rekening. En probeer dan die patiënt maar eens wijs te maken... dat uh, dat, dat systeem nou een keer zo werkt. Kan het ze wat schelen, denkt u, die patiënten? Nou, ik denk het wel. Ik denk ook dat er appel gedaan wordt op de patiënt van uh, lees uw rekening na... En ik, ik juich dat ook toe. Ik denk dat het goed is dat we ons bewust zijn hoeveel gezondheidszorg kost. En ik vind ook dat patiënten zelf wel mee kunnen uitmaken: van, is dit het waard? Wat kost dit allemaal? Ik ben daar maar een half uur geweest, ik kreeg een rekening van 300 euro of 600 euro. Dat snap ik heel goed dat die patiënt denkt: van ja, hier deugt iets niet. En dan vind ik dat het systeem daar inderdaad in valt. En dan denk ik dat we de gelegenheid moeten nemen om dat patiënt uit te leggen. En dat is verdomd lastig. Bijvoorbeeld een voorbeeld. Hè. Um, er komt een mevrouw bij mij, mevrouw de verzakking... komt bij mij het spreekuur... en uh, die geef ik een ring. Die mevrouw die is bij mij binnen, laten we zeggen, 30 minuten... en die krijgt dan een rekening van, nou ik denk iets van 360 euro. De, voor haar is het moeilijk om te begrijpen dat daar die hele machinerie... dus ik ben een onderdeel van die machinerie... dat dat hele ziekenhuis daarvoor moet staan. En die hele zaak moet draaien van dat totaal van die dbc's... Dus zij denkt, ik ben daar een kwartier geweest. Wat kost nou een kwartier of twintig minuten? Maar het systeem vergt dat dat hele ziekenhuis wordt gefinancierd... Uit, dat, uit, een, uit een optilzon van al dat soort bezoekjes. Nou, dat is verdomd lastig om dat te bereiken. Ja. Ja, maar wat kan u dat toch schelen? U doet gewoon lekker uw ding. Als die mevrouw mij niet kan vertrouwen... en dat zit in heel kleine dingen, waar dit één van is... Ja, dan denk ik dat de zorg misschien nog wel veel duurder gaat worden. Want dan zegt hij ze, dat zeg jij nou wel. Maar ik weet niet of ik je kan vertrouwen, ik moet naar een andere dokter. Je hebt mij nog wel een echo gedaan. Maar ik heb begrepen, er zijn ook scans en daar zie je veel meer op. Ik wil een scan. En dan denk ik dat de zorg echt veel duurder gaat worden. Dus die basic trust, het vertrouwen tussen patiënt en dokter. Dat is volgens mij een, dat is een heel waardevol gebeuren. En dat moeten we echt moeten we heel erg koesteren. Werk aan de winkel, volgens mij. Bij de AMB voor de dagelijkse files. Jolanda van der Velde. De aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Zwijndrecht en Randweg Dordrecht 7 kilometer. Bij de Moerdijkbrug is de linkerreis ook dicht. Na de bezetting van Noord-Mali door islamitische extremisten... vorig jaar en de daaropvolgende Franse militaire interventie... moeten vele instellingen in Mali opnieuw worden opgebouwd. Zoals bijvoorbeeld het leger dat de benen nam toen de extremisten aanvielen. Een missie van de EU traint op 60 kilometer van de hoofdstad Bamako... Malinese soldaten in barre weersomstandigheden... Afrikaanse correspondent Koert Lindijen ging er op bezoek. Op de boomsavanna wordt een kuil gegraven in het militaire kamp bij Kulikoro. En de Malinese soldaten wordt, krijgen instructies van Duitse en Spaanse trainers... We are teaching the Malian soldiers to dig a foxhole because uh, they need some kind of protection when they are up north. Je moet hier eh, niet al te makkelijk over doen, want als je straks in het noorden moet gaan vechten, dan moet je, je kunnen zelf, jezelf kunnen beschermen. En dit soort foxholes, vossenkuil zou je het eigenlijk moeten noemen, uh, daar kan je je beschermen tegen als er... Uh, ja, uh, fragmenten, uh, splinters van bommen, uh, je eventueel zouden kunnen raken. Iets, iets verderop ligt een Duitse soldaat en die doet voor hoe je plat op de grond moet gaan liggen in een heel stukje kuil. Wat gebeurt daar? What, what is happening here? Why is this soldier lying on the floor? This soldier he uh, explained the Malians how to construct um, een Defensive position for one soldier. Dit is ook een, een soort kuil, maar niet zo, zo diep. En als je dus op die vlakte in het noorden een aanval doet, dan, ja, dan kan je hier liggen en dan kan je heel goed schieten. En tegelijkertijd ben je beschermd voor de kogels die over je heen zoeven. Dat is tenminste de, de gedachte. Wissen ze dit niet, de, Somali, de Malinese soldaten? Waarom moeten ze dit leren? De Maliërsoldaten, ze hadden basiskennis, ze wisten hoe te beheren en ze werden ook getraind door de Fransen. Natuurlijk weten ze dit soort uh, tactieken wel. Ze zijn getraind door het Franse leger, maar wij perfectioneren ze. Oké, okay. we hebben hier een main charge with the explosive. Oh, be careful! We hebben een booby trap hier voor training. Hop! Dat is een booby trap. Daar moet ik vooruit kijken. Dit is gevaarlijk. Dat that de that soldaten sensitief worden voor dat. Thanks, dank je wel. Hier moet ik vooruit kijken. Voor u persoonlijk, wat is de grootste uitdaging? Temperatures, klimaat. Hitte, het is hier bloedheet. En dat weet je wel als je hier s ochtends begint. En hoe je je s'avonds voelt met 50 graden. Wat de Duitsers en de Europeanen, de Malinezen niet kunnen leren, is zingen. Retour à la guerre. We gaan terug naar de... Uh, oorlog. En de training is voorbij. Ze marcheren over de bloedhete savanna met temperaturen van boven de 45 graden. Marcheren ze naar hun uh, kazerne, dat we zeggen een paar tenten. 550 Europese trainers moeten hier uit een groepje Pietje soldaten een nieuw leger zien op te bouwen. Of ze dat gaat lukken. De Amerikanen hebben het geprobeerd. De Fransen hebben het geprobeerd. En het is ze allemaal mislukt. Dat zullen we zien wanneer ze ten strijde trekken. In die gigantische zandbak van Noord-Mali in de Sahara. Komende zondag gaan de Malinezen dus naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. En dit komt uit Amerika. Indie-rock, een ander soort muziek. Imagine Dragons is de groep on top of the world. En journaal Katrin Straatman. Het treinongeluk in Spanje is daar natuurlijk het grootste nieuws. Ook bij nieuwszender TVE. Na negen uur spreken we met onderzoeker Wijnand Vedeman van de TU Delft. Hij is gespecialiseerd in openbaar vervoer. Hier, hier, zo maakt een traditionele stadsomroeper de geboorte van de Britse Prins George bekend. Typisch Brits? Nee, het was een hobbyist, dat meldt Fox News. Zodra Tony Appleton hoorde van de geboorte, heeft hij zich door een taxi laten afzetten bij het ziekenhuis. alsof hij iemand van het paleis was. Taxi? I said, take me to the door of the hospital. Right, sir. As if, you know, I'm from the palace. And as soon as I got out, got out the car. Got my scroll and stood on the pavement, not on the steps where I should have done. Really, then the World press said to me, get on the steps. So I had to do the cry again, but again it went to plan. Ja, en hij moest het geboortebericht ook nog eens twee keer omroepen. De eerste keer stond hij namelijk op de stoep en niet op de trap. Dus op verzoek van de pers deed hij het nog een keer. Krokodil die is gespot in de Immerlopenplas in Arnhem. Die is weg. Een verslaggever van Omroep Gelderland... zegt dat het reptiel gisteravond nog uh, te zien was. Hij en omwonenden gingen ervan uit dat het beest dood was. Hoewel, niet iedereen. Dus Ik weet niet of die beesten ook uit het water kunnen. Je kijkt er een beetje eng bij. Ja, ik uh, vind het niet zo fijn. Hm. Veilig. Volgens de dierenambulance is het goed mogelijk... dat de krokodil naar een ander plekje in de plas is gezwommen. Toch lijkt de verslaggever het niet helemaal te vertrouwen. Hey, en is die niet weggehaald, hè? Want... Even tussen jou en mij. Je, je zei wel van misschien wil ik er wel een handtasje van maken. Nee, ik heb hem niet <laughs> meer gehad. Nee. Nee, ik ben als dood voor. Nee, ik ben echt bang voor krokodillen. Nee, ik ben echt bang voor krokodillen hoor. Ja, wilt u nog meer beesten in het nieuws, nieuws lezen? Ga naar nos.nl. We hebben ook weer verhalen over zeldzame modderkruipers. Die zijn ontdekt in Brabant. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Al ruim een jaar lang niet op televisie, maar.